1 uur door Almegens met het NOS-journaal. In Leuven is een man opgepakt in verband met de vermissing... van de Belgische studenten Julie van Espen, dat meldde Belgische media. Het zou gaan om de man die eerder werd gezocht als getuige. Hij wordt nu verhoord. De 23-jarige Julie van Espen is sinds zaterdagavond vermist. Ze was toen op de fiets onderweg van het plaatsje Schilde naar Antwerpen. Volgens Belgische media zijn bij een zoekactie gisteren... haar mobiele telefoon, OV-kaart en bebloede kleren gevonden... De biodiversiteit op aarde neemt in snel tempo af, volgens wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een miljoen soorten dieren en planten in de komende tientallen jaren met uitsterven worden bedreigd. De wetenschappers bekeken meer dan 15.000 studies, hun eindrapport verschijnt vandaag. Volgens de onderzoekers zijn oorzaken voor de afname een verandering in het gebruik van land en zee, klimaatverandering, vervuiling en de komst van planten en dieren naar plekken waar ze oorspronkelijk niet groeiden of leefden. Ook speelt de groei van de wereldbevolking mee... en het feit dat we meer consumeren. Vier op de tien universiteitsmedewerkers... klagen over een onveilige werkomgeving. Dat zeggen vakbonden FNV en VAVO naar onderzoek. Roddelen, pesten, bedreigingen, machtsmisbruik... en seksuele intimidatie komt op alle universiteiten voor. Oorzaak is volgens de onderzoekers de hiërarchische structuur. Wetenschappers in een hoge positie halen het onderzoeksgeld binnen. Dat maakt ze vrijwel onaantastbaar. In het centrum van Utrecht heeft een uitslaande brand gewoed in een pizzeria. Volgens RTV Utrecht was er in de zaak op de hoek van de Nobelstraat een explosie. En sloegen toen de vlammen uit het pand. De rook was in de wijde omgeving te zien. Voor zover bekend is bij de brand in Utrecht niemand gewond geraakt. Het weer wisselend bewolkt en wat buien. Een matige tot krachtige noordwestenwind. Het is een graad of 10. Ook morgen is het bewolkt met af en toe een bui en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 buiten een zonnetje. Dat is ook wel eens even lekker natuurlijk. Het is toch wel koud hoor voor het begin van mei, Het moest eigenlijk gewoon toch even een graadje of tien warmer zijn. Het zou lekker wezen. Goed, maar misschien komt het dagje, je weet het maar nooit. Dit is uh, Zandvoort Leunst deze maandag. Het is 6 mei en... Uh... Uh, we gaan er nog een gezellig uurtje van maken. Met straks natuurlijk om kwart over één ongeveer het recept. En ziet u weer lekker uit. Water loopt mijn mond in. En uh, verder hebben we natuurlijk straks ook nog het regio nieuws. Uh, Joop van Les moet u vandaag helaas missen. Het weekend report, dames en heren. Want de man heeft het druk. Ja, dat heb je met die druk bezette figuren. Hè? Dat is helemaal zo. Maar goed, dus dat hebben we niet. maar we hebben nog wel veel lekkere muziek. We hebben ook nog een paar lekkere artiesten en eh, artiesten in het licht, moet ik u zeggen. En ik heb ook nog een leuke dame uit Overveelen. Ja. Watervogels. <lacht> Tjeukenmeer. Ja. Eh... Uh... Peter de man in de wagen wil uh, graag van jou weten uh, wat uh, jij voor vogel imiteerde op een gegeven moment die harde die laatste. Ja? De bonte rietwipper? Ja? Al? Al? De man in de wagen zegt dat de bonte rietwipper uitsluitend op de vinkenvense plassen voorkomt. En hij is lid van natuurmonumenten en geabonneerd op grasduinen. Hij woont naast Martin Gaus. Ja. Peter denkt dat u nog nooit uw wagen uit bent geweest. Oh, dat je nu uit moet gaan kijken, Peter, anders komt hij nu zijn wagen even uit, uh, speciaal. Uh, ja. nou, nee hoor, blijf, blijf er maar zitten. Nee hoor, dan maken we niet zo'n pu. Peter vindt ook niet, ja, die zegt ook, nou dan speelt het toch op de, dan speelt het toch op de Finkeveense Plas. En dan doen we het zo, je toch, Peter? Vindt het, eh, niemand die dat hoort. Dan noemen we, we het speciaal voor u. noemen we het op, op de Finkeveense Plas, Dat nummer. Dat heet dan, op de, is dat een deal? Oké, okay, oké, okay, ja. Oh, of je in dat geval even de, de rietwipper uh, even los na wil doen, de bonte rietwipper. Gewoon even een losse bonte rietwipper. Dan kan je die er eventueel later doorheen uh, mixen. Kan dat, uh, Peter? Ah! Oh, mag er nog wel eentje. En of je iets minder wil klappen, want het is heel gek allemaal klappend publiek. Uh, of, uh, yeah. Het zat er net naast, geloof ik hoor. maar voor de zekerheid nog eentje, ja. Oké. Okay. Ah! ah! Ik denk een baby uh, rietwippertje, ja. Ja, het was een pasgeboren, klein, bont Net, net kijk, net uit het ei, ja. Nog helemaal blind. Klein, ja. Ja. Ja. Nou, ik weet niet of ik dat van die mensen kan vragen. Ja, dat vind ik nog ook wat in één keer. Ja. Ja, of u inderdaad allemaal even een bonte rietwipper. Ja, ik vind het ook nog. Leek de man in de wagen leuk, dan komt er een hele roedel bonte rietwippers over. Om te feliciteren met het pasgeboren rietwippertje, zo. Ja. Dat idee, ja. Nou ja, ik vraag het. Ik weet niet... Ik weet niet of het lukt. Ik vraag of u, nou ja, ik tel tot drie of u dan even die rietwipper uh, na wil doen. Dan komt ie hoor. Hey. Huh. Hey. Oh, nog een kleintje. Hey. Hey. Hey. Ja, iets, iets pasgeborener. Wacht even. Ja? Hey. Huh. Yeah. Onbruikbaar. Zeg, bedankt. Als u nog eens wat weet, u vraagt het maar hoor. Ja hoor, geen enkel punt. Wij doen wel hoor, als u dat wil. Ja hoor. Ganzen, eenden, het maakt ons niet uit. Ja, wel nee. Die mensen vinden al, oh, ja, die zijn hele ziel en zaligheid gooien ze in die rietwipperen. En dan komt hij er helemaal niet op. Nou, hartelijk dank. Ja, dank u wel. Ja, ja. Oh, we kunnen door. Hartelijk dank namens de man in de wagen. En sorry ook. Applaus. Artiest in het licht. Where have all the flowers gone?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 wanneer wanneer wanneer Bei der kaserne, vor dem großen Tor steht 'ne Laterne und steht sie noch davor Da wollen wir uns wieder zien. bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lily Marleen. wie einst Lily Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wir einer, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaat sie lang. En sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Met dir, Lily Marleen, met dir. Aus dem tiefen Raum aus der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreht, Wer wird bei der Laterne stehen, mit dir Lili Marlen, mit dir lilen. Wenn sich die späten Nebel dreh'n Wir wird beide Laternen steh'n mit dir lilimonlei mit dir nelei een zeer laag stemgeluid. Ik kan niet zeggen dat het een sopraantje was. Dat uh, zeker niet. Uh, Marlene Dietrich, dames en heren... een diva. Een van de eerste grote diva's... zou je kunnen zeggen... want ze had een zeer uh, dominante persoonlijkheid. En daarom was zij ook een van de eerste vrouwenactrices... die een aandeel in de winst van haar films wist te bedingen. Ja, dat is wel even uh, dat ze dat even weet. En... Uh, zo dus ooit was ze ook in Nederland, was in 1963 bij het uh, Grand Gala du Disque, wat gepresenteerd werd door uh, Godfried Bomans. <lacht> en daarvan rest dan nog de historische uitspraak van deze, ik denk toch dat hij iets te veel gedronken had, maar het maakt niet uit. Godfried Bomans, toen zij de trap afkwam, had mijn vrouw maar één zo'n been. <lacht> Tja. Zo gaat dat. Uh, maar goed, uh, Maria Magdalene Dietrich, zo heet ze officieel. Het werd dus later van kort tot Marlene. Uh, zij werd geboren op 27 december 1901. Uh, dat gebeurde in uh, Schönberg bij Berlijn. En zij overleed op 6 mei 1992 in Parijs. De dame is dus maar liefst eventjes 91 jaar geworden. Dat is toch een. Uh, Respectabele leeftijd. Eerbiedwaardig. Eerbiedwaardig. Ja. Zij woonde in het Duitse Rijk, zoals dat dan heet. En in de Verenigde Staten. Ze is actief geweest in de showbiz van 1990. 1919, zeg het nou goed. Tot 1984. En uh, ja, Manenne Dietrich met haar uh, rol als uh, revuezangeres Lola in de film De Blauwe Engel uh, was haar grote doorbreik... En het lied dat zij in zong, 'Ik ben van Kopf bis Fuß auf Liebe eingesteld. dat was een van haar klassiekers. Die film van Jozef von Sternberg uit 1930 wordt nu gezien als een van de meest tijdloze films ooit gemaakt. En tijdens de wereld, Tweede Wereldoorlog werd ze nog bekender met haar vertolking van het lied Lily Marleen dat u net hoorde. 1930 verhuisde Dietrich naar de Verenigde Staten... waar zij met uh, von Stenberg nog uh, diverse andere succesvolms opnam. Onder andere Shanghai Express, Blonde Venus en The Devil Is A Woman. Vertel mij wat. Uh, door haar dominante persoonlijkheid <laughs> slaagde ze erin... dat zei ik wel, als, als eerste acteur in een uh, winstpercentage van de opbrengst van haar films contractueel vast te leggen. En ze werd door Hitler gevraagd terug te keren naar Duitsland. Hij zag in haar het toonbeeld van de Duitse vrouw. Maar ze weigerde, ze verafschuwde alles waar Hitler voor stond. Dus, wat pleit dan weer woorden? Hé, toch? Goed, u hoorde achter en volgens, uh, hoorde u het uh, liedje 'Wog', zacht uh, meer Wo die Bloemen' zien, maar dan de Engelse versie, oftewel 'Where Have All the Flowers Gone'. Dat is een liedje van uh, Pete Seeger. En natuurlijk daarna het fantastische 'Lily Marleen. Jawel. mooi. Goed, um, heb ik nog goed klaarstaan? Hè? Met, we gaan door met, uh, met mannen. Ja, zie je wel. Ik, heb, ik ben gewoon vergeten een plaat klaar te zetten. Jee. Yeah. Artiest in het licht. Die moest nog. Viola Wills... And get along without you now. Viola, viola, viola, net wat je wilt. Wills, zo heet ze. En uh, haar echte naam is Viola May Wilken, Wilkerson. Jawel. En zij werd geboren in Watts. En dat gebeurde op 30 december 1939 en ze overleed in Phoenix in Arizona op 6 mei 2009. Beter bekend dus onder haar artiestennaam Viola Wills. Dat uh, was een Amerikaanse uh, popzangeres en u hoorde van haar dus het prachtige liedje Gonna Get Along Without You Now. En dat waren de artiesten in het licht. Meer heb ik er niet voor u vandaag. Nee, helaas. Maar wat ik wel voor u heb, of wat wij wel voor u hebben, mm -hmm. is een lekker recept. water, ik heb het gezien. Oeh, het water loopt alweer de mond in. Oeh, oeh, oeh. Hmm. En deze keer is de samenstelster zelf weer eens aanwezig om het u te vertellen. Nou, dat is toch wel ontzettend leuk, hè? Dat ja. Antvela er gewoon zelf weer eens is om het u te vertellen. Wat we gaan eten vandaag. Hier komt ze.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 En dat is een uh, recept voor 4 personen. En de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Hier heeft u voor nodig. 250 gram eiernoedels. 500 gram kipfilet. Een flinke ui. En een Chinese kool. 2 eetlepels zonnebloemolie. En 95 gram, dat is zo'n kuipje. Uh, boemboe Bamigoring. 100 milliliter... Kokosmelk en twee eetlepels gebakken uitjes of meer als je dat lekker vindt. De bereiding: kook de noedels volgens aanwijzing op de verpakking. Snijd ondertussen de kiffilet in blokjes en snipper de ui en snijd de kool in dunne reepjes. Verhit de olie in de wok en uh, bak de kippen ongeveer drie minuten. Voeg dan de huid toe en bak deze een minuut of twee mee. Voeg dan de boemboe toe en bak dat ook nog even een minuutje uh, al omscheppend uiteraard even mee. Voeg dan al roerend de kokosmelk toe en daarna de Chinese kool. Laat dit uh, aan de kook komen en uh, zet het zachtjes en laat het ongeveer 5 minuten stoven met het deksel erop. Vergeet de noedels, verdeel de noedels over de komma of borden en schep de kip met kool erover. En bestrooi dit met de uitjes. En uh, misschien een goed idee om een schaaltje gebakken uitjes ook op tafel te zetten. Als extra tip. Uh, zou ik zeggen, geef er een uh, lekker pittig uh, satésausje bij. Smaakt ook heel erg lekker. Vegetariërs kunnen blokjes tofu gebruiken in plaats van kip. En een mogelijke variatie is: vervang de noedels door een geurige pandanrijst. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Mm. Mm. Even een je proef hoor. Mm. Lekker. Oh, lekker zeg. Nou, lekker. Oh. Ik zou zeggen, eet smakelijk vanavond. Nou, ik denk dat het wel gaat lukken eigenlijk. Dat denk ik ook wel. Ja. Het klinkt heel erg lekker. Goed, u kunt het allemaal nog eens even helemaal rustig nakijken op onze Facebookpagina www.facebook.com schuine En daar staat het met plaatje erbij. Dus als hij van u er anders uitziet, dan is hij mislukt. Ja, maar nee, hoeft niet hoor. Ja. Nee, kan bij jou zit de kip erin. En die moet, uh, voor de vegetariërs, die moeten daar tofu Er Daar zitten tofu ja. in. Dat ziet er toch net uit iets anders ja, uit. Ja, dat is ook weer waar. Oké. Okay. Ja. Goed. Is niet minder lekker. Band of Gold. was dat. Ja, ook zo'n uh, zou ik zeggen, one hit wonder, of zo. <laughs> ik denk, dat de, de enige grote hit die heb, denk ik. Band of Gold heet het uh, liedje. En ik had het me nog goed herinneren, want in de tijd dat ik als disjockey werkte in de Sandpoortse Wijman, toen was dit een hit. Ja. Dus ik weet het nog, toen heb ik hem ook veel gedraaid. Tuurlijk. Ik zeg het niet. Waarom? Nou, dat was in een tijd dat ik nog niet, niet, mocht ik nog niet in de kroeg komen. Nee. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Maar je hebt één voordeel, je mag wel het nieuws voorleggen. Dat wel. Oh, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Nou, zal ik dan maar eens beginnen? Ik zou het doen. Ja. Op vrijdag 17 mei wordt het startsignaal voor de jumbo racedagen gegeven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 En als je het bij wil wonen, dan moet je er denk ik heel snel bij zijn. Want het uh, aantal kaarten is zeer beperkt en uitsluitend te bestellen... via de website van Circuit Zandvoort. Het project Sportief Verbinden kan een match maken... tussen sportverenigingen en andere beleidsterreinen. Op dinsdag 28 mei wordt daarom de Goede Voorbeelden-sessie Sportief Verbinden... Georganiseerd. Vanaf 7 uur zijn sportverenigingen en partners uitgenodigd in het raadhuis. En daar, daar worden zij geïnspireerd om op thema's als gezondheid, jeugd, onderwijs en senioren. tot een samenwerking te komen. Uh, sport uh, raakt uh, diverse beleidsterreinen en door samen te werken biedt de sport.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 die dit jaar het winnende zandkunstwerk heeft gemaakt. Een uh, zeer jonge Haarlemmer die op 12-jarige leeftijd... twee uh, gewapende overvallen pleegde, wordt geplaatst in een jeugdinrichting. Naast uh, jeugd-TBS, waarbij hij intensief zal worden behandeld... is hem door de Haarlemse rechtbank vier maanden jeugddetentie opgelegd. Uh, de knaap was 12 jaar toen hij in september het kruidvatfiliaal aan het Marsmanplein en in oktober het cadeauhuis Oudschoten aan de Schotenweg overviel. Kan een zogeheten bellenscherm micropla microplastics uit gezuiverd afvalwater onderscheppen voordat de deeltjes in het oppervlaktewater terechtkomen? Om een antwoord op die vraag te krijgen plaatst een onderzoeksconsortium vanaf 1 juni zo'n muurvat luchtbelletjes bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wevershoofd. Microplastics worden steeds vaker gebruikt en uh, komen onder meer voor in cosmetica. Ze komen via het afvalwater terecht in het oppervlaktewater en komen zo ook in ons drinkwater terecht. En deze microscopisch kleine plastic deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Vandaar dus deze test en deze proef om te kijken of de plastic deeltjes uh, uh, uit het water gefilterd kunnen worden. Iets gezonder voor ons ook. Tot zover. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er is een afwisseling van bewolking en zon. En af en toe kan daar uit die bewolking ook een bui vallen. Later op de dag neemt de buiactiviteit af. En de Noordwestse wind is matig van kracht. En de temperatuur uh, wordt hooguit een graad of 11. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 2 met kans op vorst aan de grond. Dus tere plantjes even binnenzetten, zou ik zeggen. Morgen starten we met zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de middag kan het iets gaan regenen. Het wordt een graad of 12 en uh, de wind is zwak... en Veranderlijk. Tot zover. Ground. Oh, Solitary Ground. Zo heet het nummer. Okay. Epica was dit. Oh, is dus Epica. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Gezellig. Um, Oké, okay. uh, liedje van de sidekick. Uh, ble, ble, ble, ble, ble. Gaan we nu even kijken. Heb ik wel een plaat klaargezet? Je weet het maar nooit met mij tegenwoordig. Nou, ik heb hier wel een hele lijst aan, maar dat ja. is niet zo geschikt. Happy days. Nee hoor, we gaan naar Happy Days. Day. Happy Days, Happy Days, sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on a chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Stays day's all. Won't you be mine? This day's oh, Please be mine. Gonna cruise her around the town. Show everybody what I found. Rock and roll with all Grey sky, hello blue. Cause nothing can hold me when I hold you. It feels so right, can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, days oh, you command mine. These days I hope you're mine. Hello sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. McLean waren dat nou nooit verhoord. Maar die is natuurlijk heel erg bekend. Want dat kent u natuurlijk uit. Die leuke tv-serie met de Vans, Oftewel Happy Days. Heb je er ook nog gekeken Hé? Hallo? Oeh, is niemand. Oh, ik, ja, ik denk, er zit iemand. Maar er zit helemaal niemand. Nou, dat is weggelopen. Schandalig. Goed, Pratt en McLean dus. En McLean moet ik zeggen. En dat heet Happy Days. Ehm... Um, Bob Dylan, ja, die krijgen we nu. Die krijgen we nu. One more, oh nee, toch niet. Nee, ik ben weer in de war. Hoor. Oh, how about this? Krijgen we eerst nog? They Don't Know. En uh, zij had het origineel ervan. Later zou het liedje ook nog een liedje worden van Tracy Ullman. En uh, de, de, dan kunnen wij ons nog van... Tenminste ik kan me nog daarvan herinneren... omdat die er een leuke uh, clip bij had... waarin zij samen zat met Paul McCartney. <laughs> Vandaar waarschijnlijk. Um, in ieder geval, They Don't Know, zo heet het. En nu dan wel Bob Dylan hoor. Ja, ik had het u beloofd. Ik zei het verkeerd, maar nu komt hij echt. Nadat we eerst Abba gehad hebben natuurlijk. Ja. Kijk dan eens goed op je scherm man! We krijgen eerst Abba nog! En dan pas Dylan. Ja. Arrival. Heet dit nummer. Abba. U dacht natuurlijk al, wat een vreemde dus inzet voor Bob Dylan. Nee, eerst Abba. En dan Bob Dylan. Komt hij zo. De tekst is vooral erg moeilijk van dit nummer. Het ja. is lastig te onthouden, hoor, die tekst. Het nou, is heel, heel, heel nou. erg lastig. Het ja. is he echt moeilijk. Ja, die moet je er wel bij hebben. Ja, op ja, papier staan, die tekst. <laughs> dus, dan moet je er wel bij hebben. natuurlijk. Goed. Um, nou zat ik met op die lijst te kijken. En ik zat me te vertellen dat Bob Dylan kwam. Maar, nou ja, uh, er stonden nog twee andere nummers voor. Maar dat doen we dan dus niet gewoon. Nee, want ik had u Bob Dylan beloofd. Dus dan gaan we nu Bob Dylan doen. One more cup of coffee. Zo is het. in your cell you've never learned to read or write there's no books up on your shelf and your pleasure knows no limits your voice is like a metal line but your heart is like an ocean mysterious and dark Below. One more cup of coffee, zo heet het. Valley Below. En het is een, uh, ja, zeg maar een release radar. En uh, het komt van uh, de Secret Motel Rehearsals. Dus het is een, uh, ja, zeg maar een repetitie. Ja. Maar het was wel Bob Dylan. Nou, we gaan eruit met uh, nog één nieuwe plaat. En dat is uh, toch uh, een plaat die ik persoonlijk uh, erg mooi vind, hoor. Een nieuwe single van uh, Bruce Springsteen. Hello Sunshine. Van zijn nieuwe album. Komt op 14 juni uit. I had a little sweet spot for the rain. skies of gray Hello, sunshine, won't you stay You know I always like my walking shoes But you can get Sunshine Album Western Stars. En dat album dat gaat uh, 14 juni uitkomen. Dus voor de Springsteen fans. Je moet nog even gedeeld hebben. Maar als het album net zo mooi is als de eerste single. Dan uh, kan het nooit fout gaan. Goed, dit was het voor vandaag. Dank aan Angela voor uh, de bijdrage. Dank aan Dolly voor het verzamelen van het nieuws. En, uh, en ik zou zeggen. Nou ja, ik ben een woensdag weer gewoon. Met, uh, met Beb samen. Dus ja. het wordt weer gezellig. Uh, over een paar weken. Ja, dan ben je er weer, hè? Ja, ja gezellig. Oké, okay, bedankt. Tot ziens. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.